Mijn naam is Johan Jong -op hier. Goed, ja, uh, laten we beginnen met de goudstilver Bitcoin en de staatsschuldmeter. De staats... Hallo mensen. Ja, hallo Klaas. Ik, uh, <laughs> ik ging net met de goudstilver Bitcoin en de staatsschuldmeter beginnen. Ik ga even uh, twee liter bier open. Oh, kijk eens, <laughs> ik hoor alweer dat jij in Bulgarije zit. En er vond eens whisky erbij. Ja. Okay, ik zit lekker aan de sjoef. Goed, uh, de, de staat veel beter. Die staat op dit moment op 474,8 miljard in het rood. Ja, dan gaan we even naar het goud toe. Goud is aan het stijgen. 1268 dollar per vat per goud. En de marijuana index die is een beetje aan het dalen. Dat is, uh, die, ja, die, die is... Uh,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 Er is een kleine aftakking van de Bitcoin ontstaan. En dan geef ik het nog even van jou, Peter. Ja, dus als je voor die splitsing een Bitcoin had, dan krijg je daarna een gewone Bitcoin en een Bitcoin Cash, zoals die is genoemd. En het kwam vanwege dat, nou ja, dat was al aangekondigd, dat meningsverschil tussen de twee kampen over hoe je Bitcoin moet opschalen. Maar die Bitcoin Cash is ook op momenteel 424 dollar waard. Dus dat betekent dat als jij een Bitcoin had.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 Nee, ik heb wel iemand die het speelt, maar uh, ik speel het niet. Het heeft, dit is uh, volgens mij geen, geen cryptocurrency, dacht ik. Oh, okay, okay. Nee, dat is gewoon een computerspel. En in dat computerspel ja, kan je dingen doen, uh, monsters verslaan of uh, uh, dingen bouwen met je, als je een beroep hebt of zo. Dan in, hè, in dat computerspel zelf en verkopen. En uh, nou, dat wordt, uh, al die uh, handel en al die beloningen worden allemaal in uh, goud uitgedrukt of gold.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 Mm -hmm. Ik weet niet of dat de officiële prijs is of de straatprijs? Nee, dat is de officiële prijs. De straatprijs ligt boven de 10.000. Mm. Ja, want uh, de officiële prijs zegt niet zoveel. Want je, kan, uh, je kan het daar toch niet voor krijgen, tenzij je heel goed politiek Ja, ik geloof dat, uh, ja de straatprijs is iets volgens mij tussen de 11.000 en de 12.000 uit mijn hoofd. Nou mm. oh, ja, okay. het staat hier 11.185,95. Ja, mm -hmm tenminste op het moment van het schrijven van dit artikel. Alweer <laughs> ja, ja, ja. drie dagen geleden is, dus dit kan alweer helemaal verouderd zijn. Bommen ja. en granaten vliegen onder oor in Venezuela. Ja. Is er is zometeen meteen nog meer nieuws over. Uh, goed, dan gaan we even naar het uh, volgende bericht. Ja, we, we zouden nog gaan hebben over Bitcoin Cash en Segwit.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 Ja, ja, sowieso moet dat dat weer nog activeren op de andere chain. Dat, dat is, ik uh, weet ook niet precies uit mijn hoofd welke datum daarvoor staat. Uh, maar ja, uh, over een maandje of zo, twee maandjes, geloof ik. Oké, goed, ja, maar ja, als jij je wallet opent dan heb je inderdaad, uh, dan zie je dus Bitcoin-cash en Bitcoin staan? Nou, ik, uh, ik niet, want uh, ik heb nog niet goed geregeld, maar uh, oh, okay. ik heb wel mijn keys <laughs> <laughs> mijn uh, uh, beschikbaar, dus ik kan.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 Uh, voor slechte online grappen over de bank, denk ik. Oh jee. Ja, dat is als je het uh, tekstveld uh, van je transactie uh, invult met uh, uh, kunstmest. en uh, <lacht> Dieselolie. <laughs> Burnerphone. Lonten. <lacht> <lacht> ja. Ontstekerd. Ja, precies. Ik weet niet welke combinatie van woorden, maar als je maar dat soort dingen erop zet, dan, uh, ja, dan moeten zij dat doorgeven aan hun bazen.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 Dus dan, ja, ja, ja. dan zitten ze eigenlijk die Bitcoin-exchanges een beetje te naaien. Maar dat was toen was ja. het. Uh, die zei ook van, nou dan uh, we, dan wachten we een tijdje voordat we die Bitcoin sturen we we wel zeker weten dat we geld krijgen. Ja, precies. Misschien dat het zo in elkaar steekt. Maar dat zijn uh, nou dan drie dagen geworden. <laughs> maar in diezelfde week had ik uh, Twamanders had die uh, actie gestart. Hè, dat je via zijn gezin ja. uh, hem een beetje kunt stimuleren. En toen wou ik met mijn creditcard een beetje het geld overmaken. Dus meteen mijn creditkaart geblokkeerd. Ben serieus? Ja. Hé? Huh? Dus dat lukte niet. En ik denk, nou, waar komt het nou? Toen heb ik uh, wel op acht verschillende manieren uh, nog precies proberen mijn namen zo te doen. Ik denk, nou ja, ik heb er nooit problemen mee gehad. En, nou... Uh,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 ja, deels uh, als een beroep, maar ook deels wel als, uh, ja, als ideologie, heeft hij uh, een bepaalde toenadering tot ons uh, belastingstelsel en dienstplicht gehad. En uh, ja, zoals ik het nu begrijp, is de situatie verenigd verkeerd dat hij uh, ja, eigenlijk niet echt kan beschikken meer over middelen. Dus mm -hmm. waarschijnlijk zoiets als hij, als je als hij zelf iets werkt, dan verdwijnt het weer of zo, zo begrijp ik het tenminste. Mm -hmm. Maar uh, ja, je kan natuurlijk wel uh, ja, zijn vrouw of zijn gezin steunen. Mm -hmm. En uh,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 En dan wil gewoon een cloudmine contract voor hem aanmaken of zo, weet je wel. <laughs> dat die elke week wat, of elke dag wat gestorst krijgt dus zo, Niet te stoppen. Ja, hm. dus ja of een egel wel de dingen. Ja, goed. Overigens nog even over die, uh, die banktransacties. Er de, financi de, fi de Financial de Financial supervisory Authority, dus dat is de autoriteit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 van zich horen. Ja. Ja, ja. Als je tot zondag zonder eieren kan leven, zou ik dat aanraden, zei ja. hij. Uh, ja, heel dramatisch, hè? Iedereen, ja, heel dramatisch. Iedereen zit te sidderen. Maar ik heb gewoon vandaag nog een ei op. Uitstekend ja. idee. Ja, ja. ja. Ik, uh, ja, ik uh, ga, ga gewoon door. Maar het maakt me echt geen sukkel uit of ik als die kip uh, luizengif of ze heen heb gehad. Ik bedoel. Uh... Ja, maar je weet toch inmiddels wel, al deze autoriteiten die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 Hallo. Hallo Henk, ja, leuk dat je er ook bent. Ja. Ik weet niet of je er trouwens een onderbuikgevoel bij heeft. Eh, uh, nou ja. ja, uh, <laughs> beetje huh? ja. Een beetje misselijk. <laughs> ik had een heb uh, net uh, eieren gekocht en uh, dan lees je het uh, half in het nieuws. Ik heb ze gewoon gegeten. Hij ja. heeft het inderdaad achteraf niet eens ja. over te gaan. Ja, ik heb Chernobyl ook overleefd hoor, dus uh, ja. ik kreeg geen blasfinatie minder om gaan Tot nu toe. Het uh. yes. uh. kan nog komen. Ik ben bij Tsjernobyl geweest uh, als bezoeker. Ja, oh, ja. Ja, ja, inderdaad, je hebt foto's van Je was bij Chernobyl inderdaad. Het lijkt een hele serene omgeving te zijn heb ik gehoord. Ja. Ja, wel heel veel dieren zitten daar, want je mag er niet jagen, dus het is één grote... <laughs> Wildgroei van dieren. Geweldig. <laughs> en dan waren die allemaal vervormd en zo? <laughs> nee. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Zie je dat je allemaal zombies daar rond? Mensen <laughs> ja, met drie hoofden en zo. En je, je, je geeft ook geen, schijnt nu ook niet meer uh, tenminste je schijnt nu ook niet uh, poep of zo. Nee. nee. Oké, okay. je bent gewoon helemaal gezond. Ja, nee, ze hadden daar zo'n stralingsmeter en dan uh, ja, probeer je eens een beetje uit te leggen wat je, wat je dosis was als je daar dan een dagje naar Chernobyl gaat. Maar dat is ongeveer, ja, het is nog minder, geloof ik, dan een transatlantische vlucht waarbij je ook straling krijgt. Dus ja, het is ook allemaal niet zoveel. Uh... Meer, meer of minder dan een Röntgenfoto? Ja, veel minder, ja. Oh, oké. Okay. Maar het probleem is...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 Die dieren die daar rondlopen, die kunnen dan niet eruit of zo? Ja, Jij, kon er wel in. Ja, dat zijn allemaal checkpoints inderdaad. En dan moet je, ja, daar moet je dan door een, een radiaat, door een stralingsdetector heen om te kijken of er geen hot particle aan je kleeft. oké, okay, oké. Okay. Maar eigenlijk zat ik dus nog midden in een verhaal. Oh, sorry, Hank. Als ik je feiten. het terugluistert Kun je het horen dat ik. Uh, <laughs> oh, sorry. uitgekegeld Sorry voor de onderbreking. Ja. Ja, we kunnen heel goed afdoen. Ga verder. Maar. Uh, maar he, he, eieren. Eieren. Ja, ik denk dat de issue uh, is dat, uh, he, dat de overheidsinstantie inderdaad uh, niet helemaal er bovenop zit. En waarschijnlijk zo'n bransorganisatie.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 Ja, maar nee, dus het... Nee, maar het is in het belang van je reputatie, Ik bedoel, je wilt niet als bedrijf als je een lange termijn visie hebt wil je niet een, de reputatie opbouwen dat je een rosso even koopt. Nou, ook als je geen kan... lange termijn visie hebt, dan moet je ja. een hele investering gaan doen in een restaurant. Dan uh, krijg, je, krijg je even wat mensen te eten, die, die, die gaan dan allemaal kotsend de deur uit en dan kan je gelijk de tent weer sluiten. Dat wordt ook niet een winstgevend verhaal. Ja, nee, maar, maar goed. Zo bedrijven, even ja. om te breken, die hebben...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 Hygiëne niveau uh, hoog te krijgen, zeg maar. Ja, en ik denk dat zo'n brancheorganisatie zo uh, wel, zeg maar, uh, met de oog van uh, de ondernemer uh, kijkt, zeg maar. Ja, dus, niet, dus minder snel met die boetes uh, komen, zeg maar, die niet uh, constructief zijn. Ja, en dan voel je eigenlijk gelijk de pijn van een fout. Uh, maar hier, daar denk ik, gewoon zo van uh, wat constructiever.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 Gezet. Tegen de overheid heb je het dan best wel moeilijk. Ja. Als je zegt van, dit is waanzin. Je kunt genoeg vraagtekens stellen bij de, wat is het, de NVWA. Ja. Maar zich denk ik hè, dat het wel goed is dat er een derde meekijkt in de voedselbereiding. Nou ja, dat gewoon journalisten. Die gaan niet elke week op pad door de stad en land om. Elke. Ja, Michel Die zijn ja. het, hele, het hele business die uh, helpen record. Ja. Nou ja, ik heb het rapport uh, gelezen wat uh, dit jaar uh, seni-gelekt was, van uh, de eetentjes hier in uh, de stad. En uh, daar uh, kwam dan ook uh, de blauwe lotus uh, voorbij. Dat is een uh, Chinees hier gewoon. Mm -hmm. En die stond ook wel vrij goed bekend. Maar klaarblijkelijk was hij in een uh, andere mans uh, handen uh, gevallen ja nou, er waren best wel op open aanmerkingen over van, uh, wat er beter komt. En dan merk je dus ook dat zo'n organisatie, uh, nee, ik bedoel de Blauwe Lotus, in dit geval, zich heel onwillig opstelt. Mm -hmm. want, uh, we moeten vertalen komen, maar uh, uh, we kunnen dan zeg maar niet uh, na drie uur, want dan zijn we aan het werk en zo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 ja en, en dan, uh, ja, en dan heb je al die smoesjes wel klaar, weet je wel, van uh, ik heb het druk en uh, weet ik veel wat. Maar ja, kijk Henk, aan de andere kant, het is ook zo, als, als consument kun je ook zeggen van nou ja, als ik bij dat restaurant eet, krijg ik diarree, laat ik daar maar niet gaan eten. En op een gegeven moment krijg ik dat restaurant een signaal van wacht even, heel veel klanten komen niet meer terug. Hm. Misschien moet we eens dus even kijken of het in de keuken wat hygiënischer kan. Ik denk ja, niet dat. dat er niet in te komen.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 Maar, uh, ja, uit de praktijk blijkt wel, vind ik, hè. Ik, ik, ik zit niet heel vaak in het vliegtuig, maar, uh, ik heb toch wel, waardoor uh, een paar vluchten meegemaakt. Over het algemeen, uh, ja. Het is, die zijn die stoelen nog wel eens vrij, zeg maar. Ja, en dit is een heel goed compromis, hè. Dat je een, een rijtje met stoelen maakt. En dat kan je natuurlijk ook variëren. Ik kan een maak beetje schatten van, uh, uh, van hoeveel uh, uh, vragen is er naar beenruimte en hoeveel, hoeveel.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 En natuurlijk zijn er hele dikke, lange westerse mensen ja, voor wie het een beetje krap is. Maar nou, dat is een heel, heel, heel, heel, ja ik denk dat het een soort gat is in die persoon en beleving. Hè? Dat zijn weer Nederlanders. Nou, dat is misschien een hele dikke Nederlander die dat heeft bedacht. Dat daar meer ruimte moet komen. Nou, dat is heel erg exclusief voor mensen die, uh, ja, die zo lang zijn. Er zijn heel veel landen, nou luister, de gemiddelde lengte ligt uh, onder de 1,80 meter. Nou, en er zijn ook genoeg landen, daar is niet iedereen vet. Maar nou, die mensen die passen allemaal prima in die toestellen. Dus, het is echt een beetje ons probleem, denk ik. Een tijdje terug had je, uh, je zat uh, Ryanair en al die maatschappijen hadden onwijs de prijsstunten. Nou, kwam ja. Wouter Bos, die vond in één keer, hup, dan moet de kerosinebelasting komen, want uh, dat ja. goedkoop reizen moet niet kunnen. Stel ja. je voor dat al die arbeiders... Uh, ja, al die arbeiders gaan reizen. <laughs> gaan reizen, ja, dat moeten we niet willen. <laughs> ja, en toen um, kwam de kerosinebelasting in Nederland, nou ja, toen ging iedereen naar... Uh, Heel veel mensen gingen naar, over de grenzen naar uh, Wesep of uh, Saventem om uh, daar goedkoop te vliegen. Ja. Nou, dat moest ook niet kunnen, ja, werd het Europees ingevoerd. Ja, en nou denken die vliegtuigen, ja, we willen toch nog goedkope tickets kunnen leveren. Ja, dus gaan we maar even de, de stoelruimte, beenruimte inkorten. In ja, dus een continue strijd tussen mensen die ons willen geven wat waar, waar wij om vragen, ja. <lacht> mensen die dat willen verhinderen. Ja. ja, precies. <lacht> die saaie situatie is die, die, die vliegtuigmaatschappijen die, die doen het echt briljant.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 Ja. Maar er uh, ja, zijn ook nog landen, naar Bulgarije, daar waar daar kun je ook voor een paar tientjes wel rondkomen. Dus een taxirit is nog duurder. Je kan nog meegemaakt dat ik voor 5 euro naar Pisa vloog, voor 5 euro naar Barcelona. Oh, dat is wel echt Pisa, hè? Ja, dat is voor de kerosinetags. Ja. En dan, dan in één keer, dan, dan, dan, ja, dan moet er bezuinigd worden. Op dat, want ja, die, die, ze willen die tickets zo laag houden. Ja, dan gaan ze in één keer op stewardessen en piloten bezuinigen. Want die worden dan het slachtoffer van die kerosinetags. Ja, ja maar dat is daar... ook zo'n afweging natuurlijk. Dat uh, ja. Ja, of je een drankje krijgt of niet. Uh,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 Dat is eigenlijk ook tijdens de hele vlucht wel continu bezig om gewoon allemaal kaartjes langs jou te ja, ja, ja, Ja, ja. dat moet verkocht, dat moet verkocht worden. Ja, ik denk dat die, die mensen verdienen zichzelf wel terug. Want uh, mijn ervaring is toch wel dat uh, mensen betalen niet 10 euro extra voor, voor de beenruimte. Dat, dat wel, maar... Laten we wat kopen aan boord, want dan dat blijven wel. de tickets uh, ja, geklopen. nemen. <laughs> ja, ja ringels of een biertje voor een euro bovenop de prijs, dat, dat vinden ze allemaal prima. Nou, ik moet zeggen dat die, die budgetvluchten...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 doelend zeg maar en uh, op het moment dat je daar ruimte voor hebt om jezelf wat uh, ja boven te laten gaan boven het eten reizen en dat soort zaken wonen dan uh, ja dat is heel bedreigend want dan krijg je mensen die gaan uh, ja die uh, hun brein wordt geactiveerd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 ...heel makkelijk aan te krijgen. Ja, veel mensen zijn ook tevreden met de slaafstand. Uh, het is niet zozeer dat ik nou denk... ...dat iedereen zou heel veel anders zou zijn... ...als we minder voor onze huur... ...en minder voor ons uh, uh, eten zouden hoeven betalen... ...of minder tijd ook qua voorzien, uh, werk... aan kwijt zouden zijn. Maar het is wel... De andere kant op, de keren dat het zou gebeuren, zou het wel, zou het wel vaker plaatsvinden. Snap je wat ik probeer te zeggen? Ja, ja. Is soort... ja, eigenlijk is dit een soort de beenruimte, is een, een minimum beenruimte is een soort minimumloon. Dat betekent gewoon dat, uh, ja, dat mensen met een lage periode, uh, productiviteit die kunnen geen baan meer kunnen vinden, want het loon dat ze waard zijn maar wat ze kunnen verdienen op de vrije markt, dat is illegaal. Oude, ja. En dat is eigenlijk hier ook dat de tokies, die kunnen dan niet meer reizen, want voor de, voor de gemiddelde Kyoto-ganger maakt het niet uit, want die, die, die reist toch business class. Maar voor de... Nou, die reist gewoon privé, yet, hoor. <laughs> Nog erger. Ja, dat is <laughs> zo goor, zeg maar. <laughs> maar de, de gemiddelde tokie die naar Spanje wil, die, die heeft nou opeens een probleem, want zijn, ja, ja. Ja, die wordt wel bereid... Ik heb echt voorstellen om... van die mensen, van die organisaties, dan die dan zeggen, terug naar je bus, Tokkie. <laughs> <Ja, zo, laughs> die is bij ons in de Vliegtuig. <laughs> Ga jij maar weer de Plus Spanje? Terug naar je Fort Fiesta met je sleuren. zeg maar. Ja, <laughs> Niet bij ons in het vliegtuig. Maar. Ja, maar we moeten nog even verder, net als de um, ja We hebben nog veel meer berichten. Oh, het is een. Uh, ja. BTW omhoog. Dat dus staat er wel een beetje op, uh, op aan, op uh, ja, hele essentiële producten zoals uh, tampasta en tampons. Ja. Neusspray en ja. Dat moet je niet vergeten te noemen. Ja, want dat zijn geen geneesmiddelen. ja dat in je lijst welke producten duurder worden. Dus is even ter informatie van de vrij radioluisteraar. Tampsta, zonbrandcreme, babycreme, mondwater, insectenspray, anti -shampoo. nou Die inse insectenspray die wordt, wordt dus ook duurder, maar daar kan je dus nou gewoon eieren nemen ervoor. Die zit, uh, daar zit het al in. Ja, ja, precies. acne acnecreme, capsules tegen blaasontsteking, maagzuurtabletten, middelen tegen darmkrampjes, dieree eczeemzalf, eczemzalf, hoestabletten en drankjes. hoofdluisshampoo, terug naar die eieren weer. Uh, kalknagelcreme, littekencreme... vaginale schimmelcreme... neusspray, rottencreme... en nierdialyse... concentraten. Dit is het ja. totale micromanagement... van de maatschappij. Bedoel, je moet je eens voorstellen dat je, dat je de supermarkt moet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 kijken uh, maar het, het spreekt wel aan uh, het, het is wat daardoor is het ook duurder en uh, ik vind het wel het, het is niet, uh, ja, het, is niet het, het is voornamelijk wat ik merk is het uh, mensen zijn ik vind het leuk om iets uh, bijzonders te halen. He, dus uh, misschien smaakt het anders of niet beter, maar dan is oh, oh, dit is oh, deze fles die heeft nog nooit iemand gezien of zo. Yes. Zit je om nou je familiebedrijf te pluggen bij het uh, uh, radio? Hier? Noem even de namen. <laughs> Dra draag de om, aanbieden. Je mag hier reclame maken, maakt het uh, ook bitcoin. <laughs> nee, maar je kan wel online bestellen en dan krijg je het <laughs> uh, Noem het websiteadres uh, Klaas. Ik weet niet, maar je kan gewoon googlen, draag om uit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 500 kilometer, want uh, ze moeten naar Helmond toe, dat is het enige tankstation. Dat is toch geen 500 kilometer? Heen en terug wel. Oh, heen en terug, oké. Okay. Ja, ja, ja, en het ja. is zelfs zoveel dat die waterstoftank, die haalt dat niet, dus dan moeten ze op een oplegger. <lacht> ah. <lacht> die, die, die, die, oh. Dus die bus die zit op een oplegger, en <lacht> die rijdt op diesel naar Helmond toe om Saat. daar te tanken. Wat, heb jij al in die bus gezeten? Uh, nee, nee, ik heb wel uh, zijdelings. Uh,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 Maar eh, alles wat er omheen zit, daar wordt er niet over nagedacht. Ja, en dus dan komt zo'n waterstofbus, eh, gewoon eh, ja, dat hij al rijdt en weet ik voor wat, en dat dat ding inderdaad op de oplegger eh, moet. Dat is de ene kant eh, van de zaak. De andere kant is dat blijkbaar is er een overheidsinstantie in Groningen die eh, de vergunning tegenhoudt voor eh, zo'n eh, tankstation. Ja. Ja, ja, part, ja, dat apart, ja. Ze krijgen dat tankstation wat in de buurt was gepland niet rond, omdat ze geen vergunning kunnen krijgen. Dat is, ja. De overheid kon zichzelf geen vergunning geven. Ja, maar ja, ik, ik woon uh, vlak bij dat uh, universiteitscomplex tegenaan. En zo, één keer in de twee jaar of zo, moet de brandweer een keer uitrijden, omdat er een scheikundeproef misgaat. Uh, en het is daar gewoon een mooi terrein. Als het daarom ploft, dan. Uh... Gaat <laughs> er niet veel verloren. <laughs> ja, <laughs> dan zit ik nog een vrij safe, zeg ik. Ja. Uh, aan mijn andere kant zit een, uh, een uh, olieopslagplaats. Uh, daar heb ik meer van te vrezen, uh, geloof ik. Maar dit, op zich is waterstof wel een. Uh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 Het verlies weer een, een brandstofmotor mee laten draaien. Ja, en, het, het, het, het, mooiste en het, het mooiste zou zijn dat dat een kolencentrale uit Groningen is die die energie levert. Ja, ja, ja. ja, nou ja weet je, uh, op hetzelfde terrein uh, zijn ze nu dus ook bezig met... Uh,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 Alsof ze zeker wisten dat het geld nooit zou ophouden. Staat zat GroenLinks erachter. Eh, onder andere. Onder andere. Nou, laten we even in één ding, want het komt onder andere ook uit Europa, want die hebben een project lopen. Maar wat okay. denken jullie dat een zo'n bus kost? Veel nee. te veel geld, want het is belastinggeld. Nee, maar hoeveel? Eh, 125.000 euro. Wie, er, wie doet er nog een fokje? Uh, meer. Ja, hoeveel meer? 200.000. Peter, hoeveel denk jij? Oei, oei. Ja, ja. Je weet natuurlijk dat het hoger is, anders kom je niet mee. Doe maar 300.000. Ja, 300.000. Henk? Uh, 275. Nou, uh, laat ik eventjes noemen. Uh, dus Europa heeft er aan uh, meebetaald met Europees. Uh, L&M heeft eraan betaald, de provincie Groningen. En Qbus, de NS-dochter zelf, heeft er ook nog wat aan betaald. En cumulatief is het? Nee, de belastingbetaler heeft er aan betaald. Ja. Ja, ja, dat, is dat is duidelijk. We ja, zijn dus alleen maar de twee Groningse bussen, want het gaat om twee bussen. Uh. Kosten. Volgens ovmagazine.nl ruim 8 ton per stuk. Oh, nee. oh, oh, oh. Oh. Ging, kassa. Oh, voor de helft had ik het ook nog kunnen doen. Hoor. Ja, volgens mij hadden ze gewoon een oude bus kunnen opknappen. En dan hadden ze gewoon voor 6 ton per stuk hadden ze gewoon uh, 100 fabrieken ergens anders in een ander land gewoon uh, veel meer vriendelijker kunnen maken. Een ja, waterstofbus zal ook best wel moeilijk zijn te maken. Want een, ja. heeft niet zomaar een waterstofmotor bijvoorbeeld. Ja, maar het, het is sowieso uh, uh, dus niet economisch rendabel. Uh. Ik, ik zat dus nog met het uh, aardwarmteproject. Want uh, de alle al energie, uh, dat gooien ze zeg maar nu nee, op het uh, uh, universiteitsterrein. Uh, dus daar willen ze die tankstation ook uh, neerzetten. Maar dus ook op uh, 3000 uh, meter uh, diepte. Uh, boren naar aardwoud Dus uh, uh, water wat uh, al uit zichzelf kookt, uh, gaan ze dan uit de uh, uh, grond uh, oppompen. Maar nou ligt het in Groningen natuurlijk wat uh, gevoelig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 Ja, want, ja, ja. Dat is dat er, een hele, de hele strekking van de boekje economisme, Van cijfers doen er niet meer toe. Wat er, wat er in ieder geval vaststaat, hè, is dat ze het gaan proberen. Ja. Hè? Nou ja, en je zou denken: van uh, aardwarmte, hè, uh, het is uh, gratis energie. Uh, gratis, dat komt zomaar uit de grond. hoeven niet ja. eens meer voor te boren. Nee, <laughs> uh, dat, uh, dat zeg maar. Er zit, uh, zit gewoon ook een stopcontact in de ja. <laughs> dat, dat, dat valt dus zeg maar wel redelijk tegen. Hè, want. Uh, uh, alleen al de proefboring kost uh, 55 miljoen. Oh, niks, <laughs> ja. Oeps. Oh ja. mijn god. Wie ja, mag dat wat betalen? Dan krijg je dus zo'n project, wat dan uit uh, drie instanties uh, bestaat. De gemeente Groningen, de... Uh, waterbedrijf en nog een derde, wat ik het even ja. niet weet. Maar wat hier nu kan gebeuren is dat je een situatie hebt, hebben ze he, dus zeg maar zo'n put in de grond gegraven, dat kost miljoenen. Ze hebben een paar bussen, dat kost miljoenen en dat kost miljoenen om alles draaiende te houden. En dan zijn ze lekker aan de gang. En dan komt er zo'n Groninger die zegt van ja, ja, ik heb een huis gekocht en uh, door jullie toedoen uh, zitten een, een, gewoon scheuren in de fundering. Ja, ja. Ja, nee, het geld is op, sorry. Maar <laughs> ja, ja, los daarvan. Ik bedoel, die mensen die de, de belastingbetaler moet voor de schoonmaker, die, ja, die, die wordt nog meer belast, weet je wel. Dus die gaan naar de supermarkt en die kan alleen nog maar de, <laughs> dus de scharrelkip kopen. En een vliegtuig ja. met klein weinig beenruimte. Hoop je dat? Ja. ja, ze hebben dus ook nog totaal geen enkele inzicht op wat de kostprijs uh, wordt. Het nee. enige wat ze dus uh, nu zeggen is uh, dat. Uh,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 Dus nu ligt het hele project weer op zijn gat. Dus ja, het blijkt dus zeer op het, wat dat betreft, op het moestbrug van die bussen. Namelijk een vrij simpel idee, die uh, best wel wat meer, uh, die ook weer problemen oplevert. Daar wordt er niet uh, aan gedacht. En uh, ondertussen moet het maar economisch draaien.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 is een wat gedateerd bericht, maar volgens mij hebben we het er nog niet over gehad. Nou, daar gaan het we het nu over hebben. Over, over koningin uh, Alexandra. Ja, <laughs> nou, ik weet niet, hij heeft waarschijnlijk de koning gezegd, maar uh, goed, uh, vertel, dat, wat is er gebeurd? Nee, hij heeft op Facebook uh, de koning uitgemaakt voor moordenaar, verkrachter, onderdrukker, onderdrukken.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 Had, uh, had Willem-Alexander zelf nog een mening erover? Uh, nee, hij heeft het niet geuit. En ik denk dat... <laughs> Ik ja, was bang dat hij in de gevangenis zou komen. <laughs> ik, ik, denk, ik denk uiteindelijk dat het beste is met, met, met, met uh, ja, mensen die, uh, laat, laat ik zo zeggen, continu aan het, aan het schreeuwen het zijn op, uh, op, op Facebook. Dat de beste strategie gewoon negeren is. Uh -huh. Ja. Dat, dat is ook heel makkelijk. Hm? Ik, je zou wel kunnen zeggen dat uh, buitengewone claims vereisen wel buitengewoon bewijs Maar kijk, volgens mij, ik, ik weet niet, volgens mij is er nooit een sprake geweest dat Alexander iemand heeft verkracht, hoor. Maar onjuistheden, daar word je over het algemeen niet voor in de gevangenis gegooid. Hè? Ja. Nee, maar ik bedoel niemand helemaal te serieus. Ik bedoel, laat hem lekker roepen. Ja, je zou dit wel kunnen combineren. Je zou Deze, ja. zeg maar, deze post zou je zeg maar in de omschrijving van je bank kunnen zetten. Van je banktransactie. Ja. Dan, wat gebeurt er dan? Dan, dan, ja, dan heb je zeg maar een soort dubbele, dubbele confrontatie. Misschien implodeert het systeem dan. <laughs> zeg maar, een majesteitsschennis in de bankomschrijving. En dan trigger zo zoveel controles dat, uh, dat het gewoon een deel van Nederland ontploft. Ja, vroeger, ik moet even denken: vroeger, toen ik nog een Hanemonen had, er een of andere gek rondlopen. Die liep altijd in een leren broek en voor de rest niks. Oh wow. Je liep die door de straat, het is gelden en het vloeken.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 Maar laat ze daar gewoon mee omgaan zoals we dat altijd hebben gedaan. Ja, schouders over ophalen, ja, een andere mening, ja. En dat is denk ik heel belangrijk, want uh, ja, wat, wat wordt er als maatschappij nou beter van om daar uh, achteraan te gaan? Uh, uh, het ik probleem vraag, is uh, ook uh, dat uh, bij Barbara Stuyzend effect er, dat wel genoemd. Dat Barbara Stuyzend uh, had iemand een keer wat foto's over, over, over haar huis gepost.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 Libertariër. Oh, is die ook voor krachter? <laughs> ja, onderdrukken ja, aan niks, dan waren we het wel eens. <laughs> <niet is>, <laughs> <laughs> ja, dus dan, uh, dan denk ik, ja, oh, dat, dat wist ik nog niet. Dan moet ik toch eens naar gaan kijken. Zo, en dan, uh, ja. En daarom zei ik ook van uh, bij bijzondere claims voor ook bijzonder bewijs. Hè? Ik, ik ben nog niet bekend met het feit dat hij van is. Lateraal nee. dus, nou, gaat er vanuit dat de man volledig toerekeningsvatbaar is. Dan ja, ja ja. ja, ja. Over willem maar of over de. <laughs> <laughs> en, laten, we, laten we net zo lang doorgaan tot de deur wordt weggetrapt. Ja, ja, ja. <laughs> stel, stel dat het zo'n minister-president wordt. En niet dat ik dat ambieer hoor, maar goed. Uh, ja, stiekem is dat je droom, hè? Nee, nee, maar, ja, maar, maar mocht ik het worden, ik zou gewoon als eerste zeggen: Van nou je hebt natuurlijk, je mag je staatshoofden beledigen. Ik zou zeggen: Het mag wel.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 op de bepalen, weet je wel. Die, die Johan het beste beledigt, die uh, nou ja, krijgt een uh, leuke leuk cadeautje of zo. En dan gaan we gewoon online publiceren, kijken of er iets ergs gebeurt, weet je wel. Nou, volgens mij gebeurt het geen fuck. <laughs> nee, nee, maar dat is juist als we zeggen, je mag Johan niet beledigen, dan begint het. Ja, ja, ja. Daar ook dat als je, als je zou zeggen van, uh, Willem-Alexander is totaal toerekeningsvatbaar, dan uh, <laughs> we gaan mensen daar gelijk aan twijfelen. Ja, ja. Nee, ja, maar ik bedoel, ik denk wel dat mensen mij gaan beledigen, maar zelfs als al de hele wereld mij beledigen, dan gebeurt er nog geen ene fuck. Nee, ik trek er me er gewoon niks van aan, natuurlijk. <laughs> je zit ook eigenlijk bij Trump. Ik bedoel, Trump die, die, die wordt er beledigd aan alle kanten, joh, die haalt die, die die gewoon zijn schouders op. Literally Hitler, zei ze. Nou, <laughs> uh, Trump haalt, haalt niet echt zijn schouders op. Uh, nee, nou, die, die haalt, beledigt haalt, haalt, terug, haalt wel ja. echt uit. Nee, maar <laughs> <laughs> hij haalt soms wel echt uit, hoor. Die, hij uh, die, ja, die ja, haalt zijn schouders uit. uit. Nee, die, die, die, die, die heeft zoiets van, oh... Dat is het niveau waar ik best naartoe wil afdalen, ik ga het ja, niet de... ja. ja, mijn... ja, maar dat deed hij ook als het niet zo was, hoor. Ja, hey, jullie zitten toch niet in mijn vriend staatshoofd uh, beledigen, hè? Uh, nou, mij... Trump beledigt zichzelf. Uh. Ja, is, het, is het mogelijk om hem te, hij heeft zo'n track record van dingen die hij al zelf heeft gedaan, uh. waar hij aan mee heeft gedaan, programma's, initiatieven, uitingen. Ik, ik zou niet goed weten hoe je hem efficiënt kan beledigen nog op een manier dat het echt schokkend is... ten opzichte van wat hij al zelf heeft gedaan. Hij heeft, hij heeft, volgens mij heeft hij, hij was hij gewoon zelf ook... die in die ring kroop voor de pro-wersteling. Ja, maar die, dat was gewoon iets wat hij voor gevraagd was. Dat ja, weet ik wel, maar in dat, is, dat betekent niet dat je het doet. Ja, goed, dat was gewoon een mediafiguur namens een mediafiguur. Uh, ja. Ja, ja, Ja, maar dat is toch geweldig. Dat, ja, dat is hij hij een beetje heeft, als, als Gerard Joling president wordt of zo hier. Ja, precies. Ja, ja, ja. <laughs> dan, ja, dan zijn er ook een heleboel rare dingen die hij gedaan heeft. Maar ja, je weet dat dat Gerard, jo Gerard Joling is. Dus dan ja, precies. Dus, hoe zou je hem beledigen... Dat, dat zou eigenlijk, dat zou bleek aftrekken tegenover zijn werkelijke bestaan. Dus ja. dat is het mooie ook van Trump, denk ik. zo'n gekke Nico, het Harlem-president zou worden. Het is de ultieme verdediging eigenlijk tegen dit soort dingen. Als je, als je gewoon, je, je maait het gras voor de voeten van je vijanden van je alweer. Ja, en daarom denk ik ook dat die, echt die linkse mensen die hebben ook. Die zijn zeg maar, want hoe lang is Trump nou president? Uh, een paar maanden toch? Half jaar, ja. Zo, wanneer is hij ging Ja, Begin januari of zoiets, februari. Ja, dat, is is. Al, dat is al zes maanden gaande, uh, zeven. Ja. En die mensen kunnen nog steeds niet verder komen dan waar ze waren ja, dan die één jaar burger. Ja, precies gewoon uh, gooien met poep eigenlijk. Ja, het wordt dat wordt helemaal gek, gek ervan hè, dat is wel leuk om te zien vind ik hoor. Ja, ze zijn zeg maar in één jaar tijd, want hoe lang is het nou bekend dat, echt, dat het echt serieus ging worden? Want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 En dat is, uh, ja, dat is heel, uh, heel bizar. En dat is, dat is misschien zo. Misschien hebben wij inderdaad gewoon een Gerard Joling als president nodig in Nederland. Ook iemand ja, dat... die totaal niet uh, vatbaar is voor dat soort dingen. Die uh, wel, uh, gaat hem influisteren. <laughs> of koorden of zo. Koorden, <laughs> dat zeg ik. Dat gun ik Nederlands wel. Ja. Maar we hebben nog veel meer nieuws. Ja, vorige week hadden we het hier eigenlijk al over over het, het genderneutrale beleid van de gemeente Amsterdam. Hè? Dat geen ja. dames en heren meer zeggen, maar geachte Amsterdammer. Ik uh, had van het toiletje <laughs> Oké. <Okay. laughs> <laughs> dan wil je het genderneutrale toilet. Ja, je weet toch niet zeker of het een Amsterdammer is in de trein, dus dan moet je. Nee nee nee, was de gemeente Amsterdam was dat. Hè? De ja maar Amsterdam... je kan niet geachte Amsterdammer zetten. Nee nee nee, de NS is geen geachte Amsterdammer. Heeft ook weer een genderneutrale uh, iets gevonden. Die zeggen achter reiziger.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 Dus ja. dat is denk ik wel een hele veilige manier om ik, ik, ik weet niet of mijn uh, libertarische luisteraars hier zich gaan zullen storen als dus ik zeg dames en heren, jongens en meisjes nee. en alle toevallig meeluisterende huisdieren. weet je wel. Hey. Nou, waar, waar, ik, waar ik me persoonlijk wel aan stoor is dat... Um, Geachte zoogdieren. Dat heb ik ook bij uh, Robert gezien, onze uh, libertarische lijsttrekker.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 En die stap, je hoeft niet naar die genetica te stappen, nee, want als je drijf gaat zeggen van ja, er is alleen maar x i en xx, dat is niet waar, als je dat gaat beweren. Wat is daar niet en dat, waar aan trouwens? Nou omdat ook andere ik vind combinaties het logisch klinken, moet ik zeggen. Ja, maar er zijn gewoon andere combinaties. Er bestaat gewoon Lelke combinaties zijn. Oh ja, x i i of zo. Weet ik er zijn gewoon x i Nee, je hebt ja, ja. altijd maar twee chromosomen. Nee, maar, dat, niet is, dat is dus niet waar. Daar zijn uitzonderingen op. En dat is mijn ja, punt. bij de Olympische Spelen, uh, moeten ze Dat gebeurt ook al met andere chromosomen. Er zijn gewoon afwijkingen waarbij, uh... ehm. Ik krijg dus naar mannenvoetbal, ook nog vrouwenvoetbal, kijk ook nog het transgendervoetbal ja, ja wat voor die 36. Het, <laughs> het wordt heel moeilijk om daar een elftal van te winnen. <laughs> ja, Moet te je ze toch weer op één hoop gaan gooien, De LBGTQQRR. Het <laughs> alfabet, zeg maar. Ja, het is in ieder geval: hè, die, er waren ja, uh, Indianenstammen. Die, die herkenden al zeven geslachten. Ja, de, de. Dat is ja, ook zoonsgebonden. Ja,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 Trans, B, en wat is er nog meer? Welke letters hebben we nog meer? L, B, G, T, Q, ja, H. Ja. Dat, ja, dat is gewoon ja, helemaal... het alfabet, joh. Ja, dat is ook een verkeerde term, want dat gaat meer over seksuele geaardheid. En dit gaat echt over geslacht. Ja. Dat twee verschillende dingen. Maar, ach, hè, het beestje moet een naam hebben. Maar, want ik vraag me dus zo af van uh, wat, wat, wat voor persoon je dat bent, of hoe dat dan werkt als je uh, in de treincoupé zit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 Uh, bijvoorbeeld bijvoorbeeld nou, bij partners, maar heel Ja, maar het is in ieder geval zo hè, dat uh, bij. Godverdomme. Oh, oké, is dat ergens zin. Ja, nou niet meer dus. Uh, we hadden het over. We hadden Transgenders het, zo. Nou, het ja. en zo. Transgenders. seksueel neutraal en. Nee, en, uh, hey, wat we heet het nou? Uh, ik ben het woord nou ook weer kwijt, hè? Hey? Uh, genderneutraal, dat is het woord. Ja, ja ik weet het niet meer. Oh, uh, um, nee. Nou ja, ik, ik had er hier nog aangekoppeld een uh, ander bericht. Het was namelijk dat er heel veel gemeentes, die gaan nu ook uh, genderneutraal doen. En Sommigen zijn er al een, al een aantal jaren mee bezig. Ja. Dus het bericht kwam in, in, in de media. en één keer zei de gemeente Almelo, ja, maar we spreken al, al, al, al eeuwen iedereen aan. Ja, Almeloers, weet je wel. Ja. <laughs> dat is fijn en alles. En, en nu wordt het opeens beladen.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 Uh, daarom kom ik tot de conclusie. Nee, maar het dat maakt niemand een bied uit, en ook seksuele geaardheid maakt het denk ik, niemand een bied uit. Behalve dan dat ja, wat libertaristen er misschien in uh, een gevaar aanzien. Dat is inderdaad die, dat het een hele kleine fanatieke groep is die gaat lobbyen. En ja, daar dus krijg je een is... hele hoge zeit van. Want dat betekent ja. gewoon: uh, bake my damn cake. Uh, als, je, ja. als je geen taart wil bakken voor een bepaald stel, ja. dan, uh, dan moet je opeens 80.000 euro betalen. Of zo. Ah, nee, dat ja, snap dat, ik. Dat, dat is waanzin. Daar moet je tegen in stelling komen. <laughs> Klopt.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 En ik denk dat dat en ik merk en dat ben ik nog steeds van mening. Dat moet gewoon zo kunnen blijven. En het feit dat er uitzonderingen zijn, betekent niet dat je, wat ik zelf ook niet wil, ik wil ook niet op eieren gaan lopen. Ik wil niet het gevoel hebben dat ik bij ja, elke alle transactie in de maatschappij dat ik over eieren sla. Ja, moet gaan denken. Ja, dat dat soort echt bizarre. Ja, precies. Dan, dan zou ik echt, het zou heel sterk bij mij oproepen om er totaal om er echt baldadig mee te worden. Dat bedoelde ik ook een beetje van laten we elkaar allemaal in een vrouwelijke vorm gaan aanspreken.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 Als, als, als mensen bijvoorbeeld zich bijvoorbeeld beledigd voelen, dan zeg ik, ja maar ik ben het eigenlijk ook, ik, bedoel, ik heb nou ook, uh, <laughs> compleet hebben duimen gezogen natuurlijk, ik zeg gewoon negen, als iemand er wat van zegt, zeg ik, ja maar mijn overgrootvader was een negen. <laughs> <laughs> ja, dan is iemand oh ja, dan mag het. <laughs> ja, het was wel een goede benadering van jou om het, gewoon het hele geslachtverhaal op te lossen. Als je gewoon iedereen met negen jaar uh, spreekt, dan denk ik helemaal niet na over wat voor geslacht ze zijn. Uiteindelijk komen wel een toilet aan. Goeie aflatsen. Mijn ja, is gelijk naar de achtergrond. Ja, zo. Is, is hier ook een negen toilet? Maar, maar... Klaas, jij zei ook van, uh, ja, het is gewoon interne gemoedstoestand. Het is maar hoe je iemand zich voelt. Maar je kan hele rare dingen krijgen. Je kan dus inderdaad iemand hebben die pik zwart is, die zich als... Ja.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 Maar overigens was het nou in Amerika, dat was afgelopen week het grote probleem, dat Trump had gezegd: de transseksuelen die mochten niet in het leger werken. En dat is ook zo raar, dat eigenlijk, eh, zeg we wel ja, het, het, het, het drama was dan over dat transseksuelen niet in het leger mochten. Dat was toch discriminerend en bla, bla bla. Terwijl, ja, dus je zag al van die libertarische voorbij komen van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 zich gaan identificeren als iets wat ze niet zijn, volgens de regels van Trump. En zoals mij, als jij trans bent, maar je gaat gewoon meedoen en je zegt, nou, ik ben dit, dan kan het toch gewoon nog niet? We krijgen dan krijgen ja. je dan weer een gewikkelde post situatie. Je, je uh, bent dan objectief gezien een trans, maar je, je doet je subjectief, identificeer jezelf gewoon als uh, man, waarmee ja, als je, je dan mag als jij, mee jij, Als jij heel graag uh, mensen in het Midden-Oosten wil doodmaken,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 Ja, ja, dat, dat kan het ook. Het Romeinse Rijk bedoel je? Nou, ja, want want daar ook, ja. Romeinse Rijk was het ook zo. Je kon ja, oké, grond krijgen. Ja, een stukje grond. Ik ja. zag op een gegeven moment aantallen van trans mensen in het leger. En toen dacht ik, als het echt om zulke gigant... dat ging echt om uh, meer dan 10.000. Maar het ging om medische dingen, natuurlijk. Raad... Ja, ik... toen dacht ik van, hé, hey, speelt dat een rol? Dus zeg maar, het, het uh, dienst in het leger is dat een manier om bepaalde. Uh, net als in Nederland ga je het leger de... in voor gratis rijbewijs. Uh, ja, precies, dat soort zaken. Want ja. volgens mij vertekent dat het heel sterk. Als dat zo is. Nou, de uitgaven van die, uh, die uh, trans-dingen, uh, zeg maar, dat was maar volgens mij nog minder dan 1%. Mm -hmm. Ja, maar we uh, hebben we hier uh, wel over een triljoen, hè? <laughs> ja? <laughs> ja, ja, ja, ja. Nee. Het <laughs> ja. de defensiebudget van Amerika is nogal groot. Dus ja. 1% is toch al significant. Nee, maar als je kijkt, er uh, uh, was ook een vergelijking met Viagra. Uh, en daar kwam echt een heel, ho heel hoog getal uh, uit. Uh. Ja. Het leger? Ik weet me wat te vergelijken. Ja, het niet steeds in het leger. Ja, dat landt ja. ergens, ja. Okay, het, maar hoe kan je dat waar, waar gebruik waar... je dat in hemels dan voor? Uh, je dat eigenlijk niet weten? Nou, ja, voor uh, de landing, hè. De landing? Het, het, uh, goede seksualiteit hoort ook bij uh, het van. Uh, hmm. ja, uh, ik weet wel dat er ooit gezegd werd dat Gaddafi zijn soldaten een gaf om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 was. Volgens mij zijn er ook heel veel verhalen de lucht ingehangen om, uh, ja. om wat zwart te maken. Nou, dat wel socialist hoor. <laughs> nee, ja, maar, ja de hij, de deed veel, uh, hij deed best wel veel socialisme van het geld waar hij sowieso al zeggenschap over had. Dus dat uh, is, ja, dat is weer, uh. Maar we moeten wel even verder, de, uh, dames en heren, oh, ja, we zitten alleen met heren, heren. voelt <laughs> iemand zich hier anders? Ze uh? <laughs> okay. nou, kunnen ons wel even identificeren als vrouw, tijdelijk. Ja. Ik had een mooie suggestielijst gemaakt.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 En, uh, ja, Henk, weet ik niet wat een goede vrouwelijke Henk. Ja, Hendrika, hè? Hendrika, ja, dat, dat vind ik wel mooi in een ouderwetse lijstje van namen zoals Johanna en Klasina. Vind ik dat Hendrika wel mooi. Maar ja, ja. nee, Julian wist ik niet, uh, Julia, Julia? Julia? dat is de vrouwelijke vorm van Jurien eigenlijk. Ik weet niet of die er is. <laughs> maar, uh, maar uh, we gaan hier gewoon verder, uh, ongeacht wat ons geslacht is. Uh, man, uh, ja, sorry, man. Ja, man. Uh, man drie jaar, ten onrechte in, uh, de cel, maar uh, ja, compensatie komt er niet. Nee, in eerste instantie wel in Amerika. Een man had drie jaar in de cel gezeten, omdat hij was van Amerika. Maar de autoriteiten die hadden daar wat bedenkingen over. Hij had ook wel een Engels. Hij heet Davino Watson. Watson is natuurlijk zo'n Engels als schat. Ja, het is geen Indiaan, dus het zal ongetwijfeld geen... <laughs> Geen oorspronkelijke bewoners daar. Nee. In ieder geval, ja, drieënhalf jaar de, de in. Eerst kreeg hij um, een, van, van, een, van een lagere uh, rechter, een uh, district judge. Kreeg 82.500 dollar uh, als schadevergoeding uh, toebedeeld. Als uh, yeah, regrettable failure of the government. <laughs> maar uh, daarna is er in hoge beroep gezegd: uh, nee, dat ga je niet krijgen. Oh.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 Ja, zo heb ook een beetje de staat hè? Zweden legt per ongeluk alle burgergegevens, ja. Het Zweden bedoelt dus dan de Zweedse overheid legt per ongeluk ja, alle ja, gegevens ja. van de Zweedse onderdaan. Ja. Zoals wat? Ja, seksuele gehaardheid, ja. uh, een samenstelsel. Alle informatie die de overheid van je heeft. Ja, oké. Okay. Dat bedoel je oh. met totale transparantie. En het ja, zou wel social security number, adres ja, zijn, dus uh, ja.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 Ja, maar hij heeft, uh, nou hij heeft zelf niet zijn vader, en die had een oh, okay. plekje, Die verslaafde uh, man. En dat, uh, nou ja, die vader dan op een moment uh, gebruikt dat plekje niet. Dus dat werd een sekssplat. Oké. Okay. Ja. En de, de mensen die hem oppakken, zie je dan twee agenten op die foto, twee agenten naast hem staan. Maar ja, dat lijken me toch wel typische klanten van zo'n porno-website, weet je wel. Ja, zonder willen, <laughs> het, het is inderdaad een bijzonder uh, gemaakte foto. Ja, het... Nee, niet acteur, maar meer uh, schermbevlekkers, zeg maar. Ja, dus <laughs> het is overigens wel bepaald om als politieagent even met degene die oppakt... ...op een foto te processeren. Hij heeft de niet, hele niet. naam uh, in, in, de, in, in de krant, He, dus dat is ook nog. Uh, dus we weten nu allemaal dat hij heette uh, Fuad bin Sultan.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 Hij wordt ook vastgehouden door die rent, hè? want uh, hij is hij, hij, natuurlijk ontsnapt gevaarlijk. Heeft hij. Uh, uh, uh. Ze zetten het gelijk maar erin als een hem loslaten. Ja, is dus het misschien nog goed om te vermelden. Dat is hier in Nederland niet zo, maar misschien voor Lodewijk Asscher of uh, uh, wel een goed idee. Hij, uh, als hij uh, schuldig wordt bevonden, dan uh, komt hij tien jaar in de gevangenis. Oké. Okay. En waar wordt hij dan schuldig aan bevonden? prostitutie is illegaal in Bangladesh. Oh. Uh, uh, ja, en daar valt dan porno ook onder? Oh, hij was alleen opgepakt vanwege de prostitutie Ja, maar ook vanwege de porno. Zowel porno als prostitutie. Maar hij, hij filmde zeg maar ook de daad, zeg maar. Hij was een original content creator. Ja, zoiets. Ja. Oké. Okay, ja. Uh, begaafde porno hebben we nog nooit gezien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 gaat via Facebook. En dat is dermate veel dat uh, he, de, de Facebook-politie, die al die, uh, die, die porno en dat soort dingen opruimt, die kan daar lang niet, uh, niet tegen uh, concurreren. Dus uh, deze porno die werd ook voornamelijk verspreid via Facebook. Dus verkocht werd nee. verspreid via Facebook. Ah. Ik dacht dat Facebook daar allemaal policies tegen haalt dat dat niet kon. Ja, maar kunnen ze het bij chaos lezen?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 Dus Facebook trekt pas op nadat, nadat je rapporteert. Uh -oh. De meeste van die filmpjes krijgen dan aardig views en dan is het vanzelf uh, een tante die zegt dit is naakt, dat mag niet, ik druk op de record button. Uh -uh -uh. Die moet je nooit in je vriendenkring hebben, dat soort mensen. <laughs> Ofwel om jezelf te beheersen. <laughs> <laughs> Waarom zou ik nou mezelf moeten beheersen? <laughs> nee, maar goed, we gaan nog heel even naar Venezuela. Ja, er is ook weer wat gebeurd. Er zijn verkiezingen geweest trouwens. Hè? Voor een referendum was het eigenlijk. Ja, het doet een beetje aan Turkije denken ook. En misschien nog niet zo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 Zij van ja misschien moeten we nou maar economische sancties tegen Venezuela gaan, hebben de bank de goede bevoren van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 Dat de positie betwistende de uitslag. Dus waarschijnlijk is het in zijn voordeel uitgevallen. Uh, ja. omdat de, de oppositie het boycott. Hè? President said he wanted to avoid more violence. Hij wilde eh, geweld vermijden. En de oppositie zou moeten ophouden met protesteren. <laughs> Dat staat er ook. A table of peace. a Real table of peace, Maduro shouted. I would be happy if we could install this before the vote. Dus ja, ik wil gewoon de macht houden. Jullie moeten je back houden En ik wil graag heel graag vrede. Daarvoor moeten jullie ophouden met protesteren. ja, Amerikanen halen hun zitten.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 Ik ken een Johanna en ik ken Hendrikke. Ja, maar die zijn al zestig. Nee, eh, Joh Johanna is vrij jong. Oh, echt waar? Ja. Is Johanna nog een gangbare naam? Ja, ik schaam maar wel, ja. ja. Hendrike wordt meestal afgekort als Hennie. Ja. Nou, Henny is wel gebruikelijk nog. Ja, ja, ja. Maar zowel mannen als vrouwen. Dus dat is een ideale naam voor onze moderne samenleving. Genderneutrale naam. René en Henny, Iedereen gewoon René en Henny noemen. Maar we hadden trouwens over Venezuela. Ja, dat is Ik weet niet hoe hier terecht van gekomen. Een blok van... Maduro. Bericht uit het... Henk, Henk, Henk, Henk. Bericht uit het paradijs. Henk, ga jij je onderbuik ook even verlegen over dit onderwerp? Eh, Venezuela. Ja, socialistisch paradijs. Wat is, is, hoe hadden de socialisten het bedoeld? Daar weet jij meer over. Hè? Hoe hadden de socialisten het bedoeld? Ja, socialisme is natuurlijk de staat van verandering. Dat is een beetje het makkelijkste mens. Uh, je hebt een ideaal, de, zeg maar een soort heilstaat. Maar de realiteit is dus uh, weer bastig. Uh -uh. En, uh, ja, en dat voor een deel heeft het wel te maken met uh, de aard uh, van de mens.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 Dicht bij elkaar uh, ligt. Dus dat je naar, uh, yeah, dat, dat het dus heel makkelijk is om naar een grote leider uh, te kijken. Ik denk ook niet dat Nederland daar per definitie van uh, immuun is, zeg maar. Mm. Ja. Dat het kan ook uh, hier gebeuren onder uh, uh, bepaalde omstandigheden. En het is hier hopelijk geprobeerd, hè, uh, socialistische revolutie. Uh, nou ja, wat dan ook weer grappig is, omdat, uh, nou ja, vanuit de vereen...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 Ik zit in de Verenigde Staten. En ik, ah, ik vind het niet ik... erg om in de steek gelaten. Je je maar in de steek gelaten, ja. Nou, dan had ik maar in de steek gelaten, inderdaad. ja. <laughs> ja, ja nou, kijk, okay. dan heb je er ook al op uh, ingesteld. Maar je moet natuurlijk ook uh, beseffen dat uh, een groot gedeelte van de bevolking zou het niet weten waar ze het zouden moeten zoeken. Uh, heb ja, en die hebben natuurlijk geleerd handje ophouden, ja. Ja, en, en, ja maar dat krijgen je ook uh, niet meer, dus dan zijn ze allemaal beter af in de steek geladen te worden. Maar het is bij het leger zitten in Finnsveren, uh, <laughs> ja. dan kan je nog een Roltewek vieren, Ja, maar uh, ik denk dat je daar wel instabiliteit uh, van krijgt, zeg maar. Uh, zijn we wel een Roltewek wij ja. niet. Yeah. Dat, uh, ja, we kunnen dan alleen maar blij zijn dat we, dat we zo'n uitwasser niet meemaken. Nee, nee, nee.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 Ja, maar ja, goed. Je uh, kunt toch ook <laughs> gaan vrengen in Nederland. Vrengen, vrengen. Vrengen, <laughs> ja. ja. Als Nederland echt een socialistische staat was, dan was het heel lang geverkt, hè ja, ze moeten ik pas ergens met Dan was ze gefrekt. Dan was het gewoon een fucking drinkwater. En dan uh, hoppakee, oké, we gaan frekken. Het uh, niks meer te frekken <laughs> hebben. Ja. Frekken, dan ja. moeten we niet neerwoon. <laughs> ja, precies. En dan kunnen de Groningers demonstreren zoveel ze willen. Maar we gaan doorgaan met frekken. Ja. Maar ja, ik denk dus ook dus, hè, dat het links-recht model uh, niet altijd even hoeft uh, te werken. En het gaat met name dan om de psychologie van. Uh, de onze en de hunnen die dan uh, in werking treedt. Mm -hmm. ja, en als je zo'n kleine uh, elite hebt die denkt zich uh, alles te kunnen permitteren, ja, dan parasiteert dat op de hele bevolking uiteindelijk. Volgens mij hebben we in Nederland een kleine elite die uh, dat doet. Absoluut. Ja. Absoluut. En dan merk je ook dat mensen dat niet dus uh, niet kunnen trekken.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 Ja, nou, daar, daar is dus verder geen mate op. Hè. En, ja. uh, en mensen beseffen ook niet van hoe teer eigenlijk onze democratische staat uh, is. Ik, ik had vrij jong, zeg maar, had ik de, de wetsboek uh, voor mijn neus. En heb je ze toen niet in de fik gestoken? Nee, nee, ik, uh, ik wou uh, hè, gewoon nieuwsgierigheid. Ben je, ben je gaan lezen? Ja. Heb je nog steeds nachtmerries over? Nee. Oké. Okay. Ja. Maar, er uh, <laughs> ja. staat in ieder geval uh, hè, het uh, woord uh, noodtoestand en zo wel in. Uh. En daar is weinig voor nodig. In Frankrijk uh, heerst al, ik geloof al zo'n twee jaar uh, de noodtoestand. Na nou, die <laughs> ja, aanslag. Ja, ja, dat is hè? He? En in de uh, Verenigde Staten. Maar dit zijn zeg maar landen die geassocieerd worden met democratie en rechtsstaat. Uh, ja. en de Verenigde Staten heeft volgens mij continu een noodtoestand. Ja. Dus is het, is het niet uh, financieel. Dus dat is sinds Wilson, volgens mij. Ja, er is altijd wel een, een noodtoestand uh, gaande.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 het leger verboden. Om, ja, ja, de militie. Ja, de ja. Ja, om um, materieel uh, in te zetten uh, tegen de bevolking. Ja. En dat is dus, dus nu de politie. En Nederland wil dat ook graag. En, en, en het zet zo weinig zonen aan de dijk. Je kunt wel met een flinke arrestatieteam ah, een, uh, een paar henneplantjes uh, weten te komen. Maar, uh, ja, ja, maar daarmee heb je geen, uh, geen orde.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 Nee. Uitspreken, uh, maar iedereen speelt zeg maar toch wel een rol in de maatschappij. Ja, en, uh, ja, en daarbij is de media toch wel de priesterklasse... ...die uh, vaak genoeg uh, doen en verderven of uh, de samenleving uh, uitroept. En, en dat, dat heeft ook gevolg. Heeft, uh, men, mensen trekken zich dat aan. Ja, goed, maar eigenlijk spelen er heel veel dingen... Uh.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 Leef je maar in een wat minder riant huis bijvoorbeeld. Maar heel veel families kunnen dat uh, al niet eens bespreken. van uh, Woon je in zo'n krot, weet je wel? Ja, wat dat betreft zijn mensen dus ook wel uh, uh, vatbaar voor, uh, uh, voor de uitmelkerij, uh, zeg maar. Mensen ze laten zich ook gewoon pakken en laten zich ook gewoon vangen. Ja, dat is echt aan onszelf.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 uh <laughs> <laughs> ja, ik, had, ik had verder geen idee bij. Meer van, uh, ja, uh, ja kijk, kijk, even kijken hoe het in de helft staat, is weet je wel. Uh, ja, er waren vroeger altijd van die lovende geluiden: van kijk eens naar Venezuela. Je weet wel net alsof ze nu uh, met Noorwegen hebben, weet je wel. Nou uh, ja, ik, ik, ik heb zoiets van, nou ik weet nu al hoe het met Noorwegen gaat aflopen, weet je wel. Ja, ja er zijn ja, is... natuurlijk heel veel politici, ook uh, economen. En uh, bijvoorbeeld in, in Engeland, die uh, Anton Corbijn, die naar zo'n populaire socialistische. Die hebben hem. Oh, komt Corbin de fotograaf? Ja, Jeremy komt. Ja, Jeremy, kom maar. Ja, Jeremy, oh ja, yeah, ik denk die fotograaf in too nah, York. Okay. Ja, maar het is niet mijn strong <laughs> point. And, uh,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 Ja, goed, dan ga ik even afsluiten. En ja. ja, Goed, dames en heren, jongens en meisjes en uh, alle neutrale mensen die meeluisteren. Ik uh, dank <laughs> jullie allemaal hartelijk voor het luisteren naar deze uitzending. En uh, ja, ook de, degenen die deelgenomen hebben aan deze uitzending, wil ik ook allemaal hartelijk danken voor het deelnemen. En uh, iedereen die ik uh, nog niet bedankt heeft en die uh, meent recht te hebben op een uh, bedankje, ik uh, bedank jullie bij deze. En voel je niet beledigd als jullie die noemen. Uh, en ik wens iedereen, uh, iedereen, echt iedereen, iedereen, alle dieren, zoogdieren, noem maar op, uh, <laughs> een hele vrolijke en vooral vrije week toe. En uh, ja, volgende week zijn we er uiteraard weer. Yo. Hartstikke vrienden, hoppakee. Doei, doei. Bye, bye. Bye. Bye.